9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal Duidelijkheid voor de leerlingen van Ibn Galdoen. En Obama en Roghani hebben elkaar dan wel geen hand gegeven, de toenadering is er wel degelijk. Hoort u meer over zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal? Nu eerst naar Jan van der Put.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 de partij van Buma kan dat probleem met zijn elf zetels in één keer oplossen.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 DNS stelt ook het moederbedrijf van Ansaldo Breda aansprakelijk voor de problemen met de hoge snelheidstrein VIRA. DNS kiest voor die strategie omdat het verwacht dat Ansaldo Breda zelf financieel niet sterk genoeg is voor de claim van honderden miljoenen euro's. Het bedrijf maakt namelijk al jaren flink verlies, correspondent Rob Soutberg.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 Iran is absoluut geen gevaar voor de wereld, dat zei de Iraanse president Rouhani... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens hem is er nieuwe hoop op een dialoog in plaats van een conflict. Hij veroordeelde de internationale sancties tegen Iran en noemde ze gewelddadig en dom. Volgens hem leidt niet de Iraanse politieke elite onder de sancties, maar vooral het gewone volk. Het dodental van de zware aardbeving gisteren in het zuidwesten van Pakistan... is opgelopen tot boven de 200. Meer dan 370 mensen zijn gewond geraakt. Gisteren werden nog 39 doden gemeld. Dat aantal is naar boven bijgesteld... nadat de honderden ingestorte huizen waren doorzocht. Correspondent Lucas Waagmeester. Dat gebied dat is zo afgelegen. Dat pas in de loop van de nacht hier echt betrouwbare informatie naar buiten. Het gaat daar nog een hoop op ezels over slechte wegen. Dus ook de informatie komt maar traag naar buiten...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 Bedrijven die schade veroorzaken tijdens graafwerkzaamheden zullen strenger worden aangepakt door het agentschap Telecom. Dat heeft 30 bedrijven op het oog die bij zeker 1 op de 7 graafwerkzaamheden kabels en leidingen beschadigen voor bijvoorbeeld telefoon- en internetverkeer. De bedrijven worden extra gecontroleerd en kunnen een boete tot 250.000 euro krijgen.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 En het weer nog. In het zuiden soms dichte mist, later in het zuiden zon... en in het noorden kans op wat regen, tot 17 tot 21 graden. Morgen en vrijdag komt er meer zon. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker, de ochtendspits appt langzaam weg. Ja, inderdaad, nog maar 35 kilometer verdeeld over 12 files... met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 4 kilometer... Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden, bij Almere stad West, ook daar 4 kilometer. Ook nog 4 kilometer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem, bij knooppunt Valburg nog 3 kilometer. En de rijstroken zijn weer vrij. Het lijkt erop dat het wat ontspannender wordt tussen Iran en de Verenigde Staten. Hoe denken onze correspondenten daarover? Hoort u zo.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 En is er dus niemand beter van geworden. Hadden ze maar van ECO gehoord. Want Ico helpt ondernemers hier en daar graag verder. Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen. Benieuwd naar de geheimen van succes? Koop ook je ticket op challengerday.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Ja, dat is een fijn geluid, hè? dat hoor je wel eens overdag. Maar ook s'nachts, het hield de omwonenden van de A12 bij nieuwe Gein uit de slaap. Dat is inmiddels voorbij. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. En eerst naar Rotterdam, want de spannende tijden voor de leerlingen en het personeel van de scholengemeenschap Ibn Galdoen in Rotterdam uh, zijn het. En binnenkort zijn die voorbij. En in deze dagen horen ze namelijk of ze alleen een nieuw bestuur en andere leraren krijgen of verspreid worden over andere scholen. Hendrik Willem Hofs, onze correspondent, mocht voor het eerst een kijkje nemen op school. We gaan gelijk beginnen. We beginnen met de eerste. En dan zien we hier 3x min 2x. Is x. Wiskundeleraar Abdel Maknoui schrijft sommen op het bord. 1x, hè? De 1 hoef jij niet te schrijven. Dus Ondanks 1x. de onzekere toekomst gaan de lessen op Ibn doen gewoon door. We hebben ons hoofdstuk afgerond. En volgende week hebben we gewoon een repetitie. Dus het gaat. Alsof er niks aan de hand is. Maar buiten inderdaad nou, voelen wij uh, veel familieleden die vragen hoe gaat het en wat, wat betekent voor jullie. En dergelijks uh, klopt wat er op de nieuws komt. En dan, ja. Spannend ook wel. Het is al een tijdje spel, ja. Hey! Hey! Hey! ja. Veel heb ik over deze school bericht, maar nu ben ik voor het eerst binnen. Op het eerste gezicht een doodnormale school met plukjes leerlingen verspreid over het verouderde gebouw. Gekleurde lokkers in de gang. Ja, de lessen gaan gewoon door. De staatssecretaris heeft het voorgenomen besluit... per 1 november de bekostiging in te zetten. De kinderen en onze leerlingen moeten daar het minst van merken. De lessen moeten gewoon doorgaan. Hallo. Ook voor bestuursvoorzitter Ajan Tontia. zijn het nog steeds roerige tijden. Met één verschil. Het lot van Ibn Galdoen ligt niet meer in zijn handen maar in dat van de andere schoolbesturen in Rotterdam. Ja, het is ook spannend. Uh, ik hoop dat ook deze week uh, de schoolbesturen in Rotterdam... Uh, een uh, definitief besluit kunnen nemen van hoe uh, zij deze leerlingen willen opvangen... En onze wens is heel nadrukkelijk, en dat is ook de wens van de schoolbestuur in Rotterdam... dat deze leerlingen allemaal onder één dak komen... en niet allemaal verspreid moeten worden over heel Rotterdam en de omgeving. Dat is niet in het belang van de kinderen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die gezegd hebben... ja, die examendiefstal die was zo ingrijpend, zo groot... Misschien is het beter om met een schone lei op een andere plek te beginnen, ook voor de leerlingen. Ja, het is een schone lei. schone lei betekent uh, onder een andere dak verder gaan. Uh, uh, als het om gebouwen zelf gaat, uh, moet ook zo snel mogelijk uh, de gemeente, uh, de schoolbesturen uh, helpen... om zo snel mogelijk nieuwe huisvesting te organiseren. Het is nu herfst en het is gewoon warm. We zitten gewoon te zweten. Ja, uh, dit is een uh, oud schoolgebouw. We zaten hier tijdelijk, twaalf jaar al tijdelijk. Uh, uh, enkel glas als het buiten de zon schijnt en je ziet uh, de gordijnen zijn elke keer... Dicht en iedereen denkt van: Oh, ze doen de gordijnen dicht omdat ze geen pottekijkers willen hebben. Het is juist omgekeerd: We willen geen pottekijker, dat is de zon die naar binnen moet schijnen, want dan is het niet uit te houden. De jongens en meisjes zijn vriendelijk, maar schuchter door alle media-aandacht. Een VWO 6-leerling, Abu Bakr Akari, schuift zichzelf naar voren om vragen te beantwoorden. Tuurlijk, het is ook een heel spannende tijd, als het ware voor ons. Want niemand weet wat er komen gaat, niemand weet wat er veranderen gaat. Heeft dat ook invloed op je leerprestaties, op je concentratie? Ik merk niet echt dat mijn leerprestatie achteruit gaat. Maar ik hoor wel van heel veel leerlingen dat het wel zo is dat, dat gewoon al de stress die erbij komt. Dat, dat je heel de tijd twijfelt of je nou naar deze school moet komen of dat je nou naar een andere school moet gaan. Dat dat best heel irritant kan zijn, en dat dat misschien wel effect heeft op de leerprestaties. We praten nog even door met uh, verslaggever Hendrik Willem Hofs. Want uh, Hendrik Willem, waarom duurt het allemaal zo lang? Ja, je zou denken, je hebt een schoolgebouw, je hebt leerlingen, zet er een ander bestuur uh, boven. Misschien wat uh, aanpassingen in het uh, lerarenkorps, maar zo makkelijk is het niet. Het is een lastig proces met die uh, andere scholen waar ze mee bezig zijn. Het is eigenlijk ook nog nooit eerder gedaan. Ibn Galdoen moet een filiaal worden onder een ander bestuur met mogelijk ook andere leraren. En dat betekent dat die uh, school moet worden opgenomen door de andere scholen. Iedereen moet het daarmee eens zijn, dus raden van toezicht moeten akkoord gaan medezeggenschapsraden moeten op de hoogte zijn, de vakbonden... want het gaat feitelijk om een reorganisatie. En je moet ook regelen dat zo'n nieuwe islamitische school... want het moet een islamitisch karakter uh, houden... dat het ook weer geld krijgt van het Rijk. Die kraan die dus dicht gaat op 1 november... die moet weer ja, voor een andere school, uh, maar eigenlijk voor dezelfde leerlingen weer open. En dat is allemaal een stuk lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Ja, maar het is dus allemaal nog niet zeker. Het, is, het kan ook nog zo zijn dat ze in kleine groepjes naar andere scholen moeten... Ja, dat is niet de gewenste oplossing, maar dat is nog steeds wel mogelijk. Uh, het is logistiek ook uh, ja, misschien niet zo makkelijk... en voor de leerlingen geen pretje, maar ja, als je kijkt naar al die regels... en toestemming wat geregeld moet worden, uh, wettelijke zaken die geregeld moeten worden... dan is dit wel een stuk eenvoudigere oplossing. Bovendien, er is er nog steeds uh, erg weinig tijd, 1 november... dan uh, is Ibn Galdun feitelijk failliet. Daar moet er iets geregeld zijn voor de leerlingen. Maar vanavond is er een bijeenkomst voor ouders... Uh, nou ja, dan hoopt dus die Rotterdamse uh, koepel van christelijk onderwijs CVO iets meer te kunnen vertellen. Maar ik hoor zojuist dat het echt pas tot vrijdag gaat duren. voordat er ook echt uitsluitsel komt over de toekomst van uh, deze. ja, misschien wel bekendste voortgezet onderwijsschool van Nederland. Goed. Overmorgen dus. Hendrik Willemhoff vanuit Rotterdam. Dankjewel. We horen eerder onze politiek. Verslaggever Joost Vullings al over de algemene beschouwingen... dat bijvoorbeeld de premier, premier Rutte in een spagaat en split tegelijk ziet dat er zeer voorzichtig geopereerd moet worden. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de praktijk. Mensen willen duidelijkheid. Mijnel Remmers heeft vanochtend onderzocht of er in het land steun is. Oei, nou, zo door niet. Wel, Mijnel. Het begon vanmorgen in de buurt van Woerden met een beetje treurige mevrouw die de hondjes uitliet. En toen ik zei algemene beschouwing in Den Haag trok ze een vies gezicht, weinig vertrouwen had ze erin. Toen gingen we naar een bouwbedrijf. Het bouwbedrijf van Oscar en Piet Veerman. Die een twee onder één kapper hebben neergezet in amper dertig weken... maar wel vijf jaar bezig moesten zijn om het überhaupt van de grond te krijgen. Waarom, zeiden zij, waarom investeerden pensioenfonds in het buitenland... en niet in ons eigen land? Waarom die verhuurdersheffing, hypotheekrenteaftrek, teruglopende werkgelegenheid, oplopende belastingen? Die 21 procent, dat moet 6 procent blijven. En nu... Hier waar de next generation nog in de luiers zit. Op de triangel waar één lokaal al dicht is... omdat er steeds meer ouders zijn die de kinderopvang niet kunnen betalen. Ja, hoe ziet de toekomstperspectief eruit... Ik denk dat de toekomst wel weer beter wordt dan nu. Omdat ze uiteindelijk uh, ouders toch weer kinderopvang nodig hebben. En toch weer gaan kiezen voor uh, dat hun kinderen met andere kinderen kunnen spelen en daar opgevangen worden. Het zal alleen wel een kwestie worden: van uh, ja. Kunnen, blijft het betaalbaar en wordt het weer beter betaalbaar dan nu? Ja, Annick van der Geest, de directeur, die zei. Waar blijft de visie van Politiek Den Haag voor de langere termijn? Hoe denkt het personeel erover? Wat verwachten jullie van de toekomst? Want ja, er zijn mensen al ontslagen hier. Ja, helaas. Uh, maar ik verwacht eigenlijk, uh, hoop eigenlijk dat de uh, overheid mee gaat werken en dat het weer gaat aantrekken. En dat er ook weer meer personeel uh, in de kinderopvang aan het werk zou kunnen. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Is er echt vertrouwen wat dat betreft toch een beetje in politiek Den Haag? Ja, dat wel. Um, want waar moet met Nederland naartoe uh, als iedereen thuis komt te zitten? Dus ik hoop zeker dat uh, de overheid daar wat aan gaat doen... en uh, zoveel mogelijk mensen weer aan het werk komen. Ja. U zei net tegen mij, ja, je zal ook maar in Den Haag zitten... Ja, dat lijkt me ook lastig, uh, de afwegingen die je daar moet maken... de beslissingen die je moet nemen, want het is, het is natuurlijk uh, moeilijk nu. Of bent u bang dat het spel op de wagen vooral een spel van de poppetjes is... tussen oppositie en coalitie? Nou, daar lijkt het soms nu wel op dat iedereen uh, toch uh, zijn punt wil zetten... en uh, belangrijk gevonden wil worden... en dat het soms meer uh, over de mensen gaat dan over de zaak. Dat ik, ik denk soms wel van ja, uh, jullie moeten elkaar zien te vinden... in plaats van... Uh, je. Ja, proberen maar te profileren ten koste van elkaar. U bent administratief medewerker, hè? Ja, klopt. Ja, dus u ziet ook al die bedragen langskomen. En de ouders die de rekeningen moeten betalen, betalen ze op tijd? Uh, ik zit niet op de financiële oh, oké. Okay. <lacht> nee. Maar uh, volgens mij loopt dat over het algemeen wel aardig goed. Toch wel. Ja. ja. Ja. Nemen we op een optimistische manier afscheid hier van elkaar in woorden? Op de wat langere termijn zeker. Ik denk zeker dat, uh, dat kinderopvang gewoon niet weg te denken is... als uh, voorziening voor uh, kinderen en voor ouders. En dat uh, iedereen wel weer tot bezinning zal komen dat het... Uh, nou, heel belangrijk is en nog heel veel te bieden heeft voor kinderen. Ja. Kijk even of het muziekje het nog doet. Sluiten we positief af met de next generation... die nog geen idee en geen benul heeft van algemene beschouwingen... maar gewoon hoopt op een leuke dag. En een flesje met verschonen van de luier. Want dat is belangrijk. De verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker met een aflopende zaak. Ja, het is niet veel meer hoor. Alles bij elkaar nog veertig <lacht> kilometer. Het gaat over het verkeer, hè. Oh, oh, okay. ja, ja. Ja. <lacht> uh, met alleen nog wat vertraging eigenlijk op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam, Spaanse polder... en knopen plein vier kilometer. Ja, precies, algemene beschouwingen. Nou. Die komen later. Ja, precies. Zullen we het dan nou een keer zeggen? Nee, joh. Verwachtingen waren hoog gespannen vannacht. Geven de presidenten Obama en Rouhani elkaar een hand of niet? Het gebeurde niet. Rouhani zegt de lunch af. Maar ja, er gebeurden wel veel andere dingen. Hij wil de onderhandelingen over zijn nucleaire programma graag op gang hebben. Dat zei Rouhani in zijn speech, die direct werd vertaald. pursuit van expansionist strategies en objectives. en de to om de regionale balans door proxies niet camouflaged.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 Dus Wessel de Jong in uh, New York. Maar er was ook wel degelijk positief nieuws te melden. op die algemene vergadering van de uh, VN. Er was wel degelijk toenadering. Ja, laten we naar uh, Thomas Eppring gaan. In Iran, Rohan spreekt over diplomatie en overleg met het Westen. over het nucleaire programma. Correspondent Eppring vanuit Teheran over de betekenis van die toespraak.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 Nou ja, ik, ik Iran is natuurlijk de afgelopen jaar, de afgelopen jaar. De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 wij, de machtige Iraanse staat, hebben er absoluut geen last van. Maar uh, ja, ons arme volk uh, wordt wel langzaamaan aan de bedelstaf gebracht. Uh, verandert dit in zijn boodschap. Dat zei Thomas Erdbrink vanuit Teheran. Meer over de toespraak van uh, Rouhani en natuurlijk de toespraak van Obama... vindt u op onze website nos.nl. Vijf en half tien is het. Als het goed is hebben de bewoners van Nieuwe en de Utrechtse Wijkkanalen-eiland afgelopen nacht weer goed geslapen. Vanwege de werkzaamheden bij de A12 lagen ze namelijk al enkele nachten wakker van een enorm gedreun. Gevolg waren massale protesten en daarom heeft Rijkswaterstaat het werk stilgelegd. Onze verslaggever Rink Kamer merkte dat de omwonenden daar zeer blij mee zijn.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 Half tien. Einde van dit NOS Radio in Journaal. Sven Kokeman is hier. Goedemorgen, Sven. Morgen Marcel. Wat ga je zo doen na half tien? Fred Teven, de staatssecretaris van Justitie, wil dat gevangenen meubels gaan maken voor zijn departement. Uh, wat ja. voor meubels dat dan worden en of dat wel een goed idee is, dat ga ik zo meteen met hem bespreken. Verder <laughs> dreigt één op de drie zorginstellingen om te vallen door uh, bezuinigingen van dit kabinet. En de algemene beschouwingen natuurlijk, om half elf beginnen ze vragen jullie wel eens af, wat doen al die ministers daar toch de hele tijd in vakka? Maar die zitten dan die een beetje op de telefoon toch? Ja, telefoon, nog, te nog en wel wat dingen Birds. aftekenen, de, de, de, de mappen die ze krijgen, maar... Nou ja, Hans Hille is de gast, die was minister van Defensie... Uh, en heel lang natuurlijk ook Kamerlid uh, en uh, parlementair journalist. Hij maakte nog mee dat bewindslieden een uh, scheutje Berenburg in hun koffie kregen... <lacht> om een beetje wakker te blijven <lacht> achter de regering. Of dat nog ja. steeds ja. zo is, dat vraag ik me af. In ieder geval, hij is straks de gast Leuk. om uh, uitgebreid te praten... over die algemene beschouwingen bij de KRO. Dit is Radio 1. Eerst maar eens even horen wat het laatste nieuws is. Jan van der Putten. Ja, die beginnen over een uur in de Tweede Kamer, die beschouwingen... waarin alle politieke kopstukken debatteren over de Prinsjesdagplannen. En omdat regeringspartijen VVD en PVDA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer... moeten zij op zoek naar steun van de oppositie.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 moment om een huis te kopen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gevangenen moeten meubels gaan produceren voor Fred Teven, wil de staatssecretaris zelf. Een op de drie zorgorganisaties dreigt om te vallen door de bezuinigingen. Oud-minister Hans Hille vindt dat de algemene beschouwingen nog maar weinig voorstellen. De giftige bestrijdingsmiddelen in Franse wijn en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Herwen. Waar ze de participatiesamenleving hebben omarmd. Ze beginnen hier een supermarkt bemand door vrijwilligers. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. @s en reacties en vragen kunt u ook kwijt. Via de mail @kro.nl Gevangenen, dames en heren, moeten de overheid gaan helpen met de bezuinigingen. Zo wil staatssecretaris Teven van Justitie dat gevangenen meubels gaan maken voor zijn ministerie. Het ministerie hoeft dan geen bedrijven meer in te huren voor uh, dat soort meubilair. Meneer Teven, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Kolkermand. Het gaat overigens over meer dan alleen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het zou de bedoeling zijn dat... ...in de gevangenis in Nederland door werknemers, door gevangenen wordt gewerkt voor alle ministeries... Hè? ...dat inbestedingen van bepaalde goederen, dat we kijken of, uh, of we dat kunnen fabriceren in gevangenis. Het is ook ze helemaal dat? de wens, het is niet alleen mijn idee, maar het is zelfs ook een wens van de meerderheid van de Kamer. De meerderheid van de Kamer heeft ook opgeroepen van kan er niet meer gewerkt worden... ...kan er niet meer uh, kosten worden bespaard door gevangenen aan het werk te zetten... ...om te zorgen dat uh, bepaalde goederen ook goedkoper door het Rijk kunnen worden gekocht. Dus... Ja. Eigenlijk dacht ik bij mezelf een goed plan waar je nou niet zoveel tegen kan hebben. Wat <laughs> gaat het opleveren? Nou, het gaat in ieder geval uh, lagere kosten voor de overheid opleveren. Hoeveel? Want die, die, mensen, die mensen, dat, dat kan oplopen tot, uh, tot, uh, tot miljoenen als je het op grootschalig uh, kan doen. Dus het is, uh, het is, aan die kant snijdt het hout. Uh, je hebt geen moeilijke aanbestedingen. Dat is een, want je, je produceert zelf in, in je eigen bedrijf. En je houdt uh, gevangenen, die hou je ook zinvol bezig, die leren soms ook een vak. En daardoor hebben ze meer kans om terug te keren in de samenleving en ook weer aan het werk te gaan. Als je handig bent met een vuurwapen, ben je dan ook handig met een decoupeerzaag of een uh, bijtel? Nee, zeker. Niet, niet, niet altijd. Maar er zijn niet iedereen die in de gevangenis zit, is handig met een vuurwapen. Maar er zijn wel mensen die handig zijn met een lasapparaat. En dat zijn ze ook in de gevangenis en kunnen dus ook bijvoorbeeld staalproducten maken. Het is meer dan alleen meubels. Ja. Je moet ook denken aan, aan scheurhemden die in de gevangenissen zelf worden gebruikt. En in de uh, TBS-klinieken. Je moet denken aan uh, matrassen. ...voor gevangenissen zelf, maar ook op de departementen. Uh, allerlei, allerlei goederen. Het is echt, echt meer dan een meubeltje zoals nu in mijn werkkamer staat. Ik heb, ik heb zelf zo'n meubel hier staan. Ja. Het is echt mooi spul wat ze maken. Oh ja? Ja, echt, hoe, echt goed. Hoe ziet het eruit dan, dat meubel? Nou, heel stijlvol. Een beetje, beetje rechthoekig. heel mooi kastje... En uh, er is niks mis mee. Dus ik, ik, ik, ik, ja, je kan zeggen, het concurreert natuurlijk met, uh, met het bedrijfsleven. Dat kun je zeggen. Maar de overheid moet ook op de centjes passen En niet elk meubel en niet elk uh, goed wat wij op de departementen kopen... dat wordt uh, in Nederland geproduceerd. Soms ja. ook door het buitenlandse bedrijf wordt dat aangekocht. Juist. Dus in die zin dragen we ook nog bij aan kostenbesparing... en aan, aan, uh, aan het leervermogen van gevangenen. Ja, doet een beetje Amerikaans aan. Hè? Van, die Amerika uh, van die Amerikaanse gevangenen die met een kogel aan hun benen... ergens in, de, in een, uh, een onontgonnen onder gebied met een uh, pick -whale staan te werken. Nee, zo doet het helemaal niet aan, want wij hebben die mensen niet met een pikhouwel staan werken. Die mensen staan bij ons, en dat doen ze ook tot veel gevangenen hebben, daar ook heel veel plezier in om dat werk te doen. Die leren bijvoorbeeld het vak van Lasser, die leren het vak van Houtbewerker, die leren het vak van Schilder. Van in de groenvoorziening, er worden heel veel Nederlandse al, uh, gevangenissen al gewerkt uh, in de groenvoorziening door, uh, door gevangenen. Dus dit, dit is echt breder dan alleen maar een, uh, een meubeltje voor de Kamer van de staatssecretaris en voor de Kamer van de minister. Juist. En wie heeft al zijn meubels besteld? Huh. Nou ja, ik in ieder geval wel. Dus ja. ik nodig u uit om bij mij te komen kijken. Maar we gaan dat, wel, we gaan dat echt breder doen. Ja. Want we denken dat we de kosten door kunnen besparen. Mensen zinvol aan het werk houden en dus ze ook een nieuw vak leren. In de kader van de terugkeer in de samenleving. Mooi zo. Nou, er zijn weinig mensen op tegen. Heb ik al begrepen. In ieder geval in de Tweede Kamer. Ik kom straks even langs bij u. Heel goed. Want u, to, u hebt toch de komende twee dagen weinig te doen dan luisteren naar die algemene. Nee, maar ik zit, ik zit keurig tegen de, de, de muur achterin. <laughs> zoals wij als staatssecretaris past goed op te letten wat de minister-president zegt. De staatssecretaris zit keurig tegen de muur. Hartelijk dank, meneer Tevenen. Graag gedaan. <laughs> Goedemorgen. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Een op de drie verpleeg- en zorgtehuizen komt door de bezuinigingen in zulke grote financiële problemen dat een faillissement dreigt, blijkt uit een inventarisatie van de koepelorganisatie van Tehuizen Actis. Aad Koster, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent directeur van Actis. Was dit nou, nou niet, niet precies de bedoeling van het kabinetbeleid? Namelijk meer mensen thuis, uh, langer thuis houden, uh, waardoor je minder beroepen moet, uh, moet doen op die tehuizen? Ja, dat klopt. Ik, uh, wij staan er ook achter dat uh, het beleid gaat veranderen. Uh, dat mensen langer thuis, en die willen meestal ook langer thuis uh, wonen. Uh, maar uh, je kunt ook zeggen, uh, een aantal dingen worden misschien in zo'n hoog tempo doorgevoerd... en zijn zo ingrijpend dat je misschien te ver doorschiet. En dat je na verloop van tijd erachter komt dat je misschien van te veel mensen afscheid hebt genomen... die uh, je misschien straks nodig hebt uh, weer uh, die moeten werken in, in onze branche. En dat je te veel locaties hebt gesloten, waardoor je eigenlijk een paard achter de wagen uh, spant. Ja, u zegt één op de drie komen in de financiële problemen. En dat kan uh, uiteindelijk ook eindigen in het omvallen van die instellingen, dus fa failliet gaan. Hoe uh -huh. komt u bij die cijfers? Hoe, hoe hebt u dat berekend? Nou, we hebben, aan, we hebben aan onze leden gevraagd. Dat zijn overigens niet alleen verpleeg- en verzorgingshuis... maar ook uh, thuiszorgorganisaties en ook gemengde he, organisaties. Uh, kijk eens naar alle maatregelen die het kabinet uh, de komende tijd neemt. Uh, wat voor beleid ga je daarop voeren? Wat zijn je verwachtingen? En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid? Wat betekent dat voor uh, je, je vastgoedkosten, uh, de kosten van de gebouwen... Uh, wat voor alternatieven zijn er? Dus we willen het niet alleen maar negatief insteken, maar ook wat voor kansen zie je. Uh, en wij, ons verhaal is eigenlijk van, we zien ook best wel kansen. Alleen, er moeten wel een aantal randvoorwaarden voor vervuld worden. Een van de dingen bijvoorbeeld is dat, je, dat het kabinet zegt, mensen moeten voortaan uh, hun, huis, uh, hun huis en hun eten zelf betalen. Uh, nou, dat is prima. Uh, maar dat betekent dat je misschien uh, nog steeds mensen hebt die toch uh, het zijn vinden om in wat we nu dan een verzorgingshuis uh, noemen, daar te kunnen en uh, te blijven wonen of te gaan wonen... Uh, en die dan daar een huur voor moeten gaan betalen... nou, daar moet je een aantal wetten en regeltjes voor veranderen. Dan zou dat uh, door die organisatie best kunnen gebeuren. Kan dat niet? Dan komt er dus leegstand. Dan, gaan, uh, dan moeten gebouwen die misschien nog heel goed zijn... worden afgeschreven. En die kosten van dat vastgoed dat dan verloren gaat... de investeringen die verloren gaan... maar ook de kosten van bijvoorbeeld sociale plannen... om al die mensen die je niet meer nodig hebt te moeten ontslaan. Ja. Die kosten gaan organisaties de nek omdraaien... als het niet op een goede manier wordt opgelost. En wat is de goede manier om het op te lossen? Nou, wat ik net zeg... Uh, er zijn organisaties... zeggen, nou, er zijn genoeg... Uh, is, ...er is genoeg belangstelling om bij ons toch in het huis te wonen. De Mensen willen zelf een huur betalen enzovoort. Yeah. Maar dan moet je bijvoorbeeld... Uh, ...dan krijg je gewoon een eigen appartement. Nou, U en ik hebben ook een eigen adres met een, met een straatnummer enzovoort, of een huisnummer. Uh, maar er zijn gemeenten die zeggen... ...ja, dat willen we niet, want dan krijgen we ineens heel veel woningen erbij... Eh, in, ...in onze gemeente. En dat heeft allerlei redenen uh, waarom we dat niet willen. Yeah. Nou, dan maak je het eigenlijk onmogelijk voor zo'n verzorgingshuis om uh, het te gaan verhuren. Uh, nou, Zo zijn de talloze, soms ook hele praktische punten waarvan we zeggen... Uh, los dat nou op, pak het nou snel op als uh, Rijksoverheid, als gemeentelijke overheid, als verzekeraars... waardoor je dus eigenlijk een aantal zaken kunt voortzetten op een andere manier... met de maatregelen die het Rijk wil, die veranderingen die men wil doorvoeren... Ja. maar wel op een zodanige manier dat je niet onnodig allerlei maatschappelijk kapitaal... wat je hebt geïnvesteerd in mensen en in gebouwen... Ja, de nek omdraait, terwijl je het later gewoon nodig hebt. Dus uw pleidooi is, uh, organiseer het op een andere manier. U vraagt niet om een zak extra geld op de dag van de Algemene nee, beschouwing. Nee, wij vragen niet om extra geld. We vragen wel om extra mogelijkheden om die maatregelen... Uh, die op zich, uh, zichzelf genomen nodig zijn ja. uh, uh, toch op een andere manier uh, te kunnen opvangen. Ja. Uh, en daarbij willen we ook heel eerlijk zeggen uh, dat het natuurlijk consequenties heeft. Als er minder budget beschikbaar is, 2,5, 3 miljard gaat er de komende tijd minder. Ja. Uh, heel veel maatregelen worden genomen. Dan moeten we ook accepteren dat er dus heel veel mensen hun baan verliezen. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken of we die mensen bijvoorbeeld naar een andere baan kunnen, uh, kunnen overzetten. Of je met deeltijd uh, misschien een tijdje kunt, uh, kunt werken. Omdat je ook weet dat er in de toekomst een grotere groep ouderen komt... die toch ook weer bepaalde voorzieningen nodig uh, hebben. Ja, goed. Met andere woorden. Den Haag, denkt met ons mee. We vragen niet per se om extra geld... maar wel op een andere, om een andere organisatie-methode. Uh, ja, Aad Koster, precies. directeur van Actis. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Het Utrechtse winkelcentrum Hoog Hoogkaterijne bestaat deze week 40 jaar. Wat is eigenlijk het oudste winkelcentrum van Nederland? Dat is de vraag aan Birgit Gerritsen, die is directeur van de Nederlandse Raad voor Winkelcentra. Het oudste gebouwde winkelcentrum is de Passage in Den Haag. Die stamt al uit 1885. Er werden in die tijd meerdere passages in Europa gebouwd, bijvoorbeeld ook in Parijs en in Milaan. En de bedoeling van die passages was om bestaande drukke winkelstraten... met elkaar te verbinden. Zo ontstaat er een prettige route voor het winkelend publiek... om rustig langs alle winkels te lopen... en uiteindelijk weer terug te keren op de plek waar je begonnen was. Al dus het antwoord van de directeur van de Nederlandse Raad voor Winkelcentra. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Herwen. Boodschappen doen, over winkelcentra gesproken. Hier is Sander Bartling. Op de zijkant staat een bord: Herwense supermarkt gerealiseerd door Herwen Actief. Herak staat hier op die vlaggen die aan de zijkant hangen. De Herak bestaat uit acht units waarvan de tussenmuren zijn weggenomen. Best een goede naam voor een supermarkt trouwens. Herak, waar staat het voor? Er eigenlijk een afkorting van Herwen Actief. En daar bent u voorzitter van Joop Besselink uit Herwen. Krimpunt dorp met 1100 inwoners. Hoe lang heeft u het zonder supermarkt moeten doen? Zeven, acht jaar in die buurt. Is... Zeven, acht jaar. Hoe, hoe deden mensen dan boodschappen? Ja, we moesten ze naar Lobit en naar panderen er toe. Of naar nou, Babre. Maar we moesten allemaal met de fiets doen. En vandaar dat er ook uh, één verhaal was van een man van 75 jaar. En die zei van nou... Als ik dan niet meer fietsen kan, dan moet ik dadelijk naar lopen gaan verhuizen. En, en dan woon ik al 75 jaar in dit mooie dorp en dan lukt dat nog niet. Laten we even naar binnen lopen. In de gloednieuwe supermarkt, gisteren open gegaan. Hier rechts de bloemen, links de vershoutafdeling. Zeven um, jaar geen supermarkt. Hoe kregen we het voor elkaar om er nu wel een te openen? Nou, alleen maar door vrijwilligers. We hebben dus allerlei bedrijven en instanties hebben we dus subsidie bij elkaar gekregen. En de junes zijn dan geschonken door de woningcorporatie. En op die manier hebben we dus, uh, dat voor elkaar gekregen. Maar het was vreselijk veel werk. En een hele organisatie om, ook die, om al die vergunningen te krijgen, en uh, toestemmingen en van de buurten en uh, noem maar op. Het is um, best indruk, uh, veel werk geweest. Ik loop even naar de kassa toe, waar al een cachère staat die nog wat instructies krijgt. Goedemorgen. Bent u blij uh, dat u eindelijk een supermarkt heeft in Herben? Ook al moet u hem dan zelf bemannen. Ja, we zijn heel erg blij dat we weer een supermarkt hebben hier in Herben. Gisteren was de supermarkt voor het eerst open. Heeft u goede zaken gedaan? Ja, hele goede zaken gedaan. Ja. ja? Ik was er gistermorgen ook. En toen was het al heel druk hier. Kinderen voor de, voor de winkel. Dus uh, op weg naar school. Maar allemaal even een flesje drinken. Dus... Uh, ja, dat loopt goed. Dat gaat goed hier komen. U staat hier samen met drie andere vrijwilligers. Ja. Dus vier van de 25. Het is allemaal uw eerste werkdag, hè? Ja, voor ons is het ook de eerste keer dat we samenwerken met een groepje. Dus, uh, ja. Ik kan u eigenlijk nog niet vragen of het gaat bevallen. Nee, ik kan u dat niet vragen. <lacht> Jouw Besseling van uh, Actief, Is dit nou zo'n mooi voorbeeld van de participatiesamenleving die het kabinet voor ogen heeft? Ja, precies, hè? We, we voldoen eigenlijk ook helemaal niet verwachting. Want we willen ook met de driestroom de Vrijle en de vrijheid en Suzanne Die hebben ook nog hele grote plannen met ons. Er komen dus mensen met beperkingen hier ook werken. Dus wat ook een sociale moedingsplek, sociale werkplek. En het, het hele dorp uh, leeft weer helemaal op. En hoe, hoe, hoe zorgt u er nou voor dat um, uh, bewoners van Herben niet alsnog naar prijstuntende supermarkten gaan? Want we, we horen dat er nu net een nieuwe prijzenoorlog is uitgebroken. Nou, met die prijzenoorlog kunnen we natuurlijk niet echt meedoen. Maar we, we hebben wel een echte bakker. En die bakker die verzorgt het brood en voor dezelfde prijs als in zijn eigen dorp. En de slager die komt weer uit een ander dorp. En dat is idem dit Die verzorgt ook alles netjes en ook voor dezelfde prijzen. Dus op die manier proberen we dan een kwaliteit te beleveren en een redelijke prijs. Dus dan wordt dit het eerste succesverhaal van een supermarkt gerund door vrijwilligers. Het is te hopen. Ja, hartelijk dank, zeg ik namens Sander Bartling. Vanuit Herwen kwam die vandaag. Straks een goed glas Bordeaux, Bourgogne, Médoc, Pomerol, Macon. Nou ja, dat zijn wel de meeste, geloof ik. De kans is groot dat er in de Franse wijnen pesticiden zitten. Maar eerst. 2-1-Go. Deze dag. 1992. Voor het laatst kan het publiek dit weekende terecht in de enige kolenmijn die België nog rijk is. De mijn Helfteren Zolder in het Belgisch Limburg sluit woensdag officieel haar schachten. Ja, de legendarische stem van de legendarische Haaien Thomas was dat. Deze dag in 1992. De steenkoolmijn van Zolder ging toen dicht. Het was de laatste productieve mijn die vanaf 1930 steenkool leverde. Mijnwerker Jean de Schutter werkte er tot die laatste dag. Dat was eigenlijk een droeve dag. Want we hadden al heel lang dat zien aankomen. Dus de andere kolenmijnen waren al eerder gesloten. In 1966 ging dus de eerste dicht, die van Zwartberg. Maar dat was dus... Ja, echt onheilspellend wat dat daar allemaal gebeurd is. Er was een confrontatie dus met de Rijkswacht, gelijk de marie in Nederland. Dus echt een betoging van de mijnwerkers en een echte confrontatie. Dat was haast oorlog. En daar is met scherp geschoten. Er zijn twee doden gebleven. Toen de Belgische regering in de zestigste jaren besloot dat de mijnen dicht moesten, kwamen de Limburgse mijnwerkers herhaaldelijk in opstand. Eerst tegen de sluiting, daarna voor goede afvoeringsregelingen. Daarbij ging het er vaak gewelddadig aan toe... en een enkele keer vielen er doden. Dus wanneer dat er iets gebeurde... iedereen trok aan hetzelfde koord hè, om elkaar te helpen. Uh, de mijnramp van Marcinel. In Henegouwen, dicht bij Charleroi, is het grootste bewijs geweest. Er zijn dus 262 doden gebleven, voornamelijk Italiaanse arbeiders. En het zijn de reddingsploegen van de Kempense kolenmijnen... die daar naartoe gegaan zijn om dus die slachtoffers uit die mijn te halen. Maar beneden was een enorme kameraadschap. Ik hoor nog altijd van uh, makkers, als ik daar nu bij kom... die al jaren gepensioneerd zijn en die zeggen nog steeds moesten de putten, wij noemden dus de kolenmijnen de putten, terug opengaan, gaan. Wel, morgen stonden we al aan te schuiven om terug te beginnen. Niet omwille van de werk, maar omwille van de kameraadschap. Want er zijn ook verschillende mijnwerkers die nog niet pensioengerechtigd waren, die dus elders zijn gaan werken en die dat absoluut ondervonden hebben, ervaren hebben, dat die kameraadschap... ...van de mijnwerkers daar beneden diep onder de grond dus eh, eh, uniek was. De kolen in Vlaanderen liggen diep. De mannen moeten meer dan 800 meter dalen. Daarna wacht hen een trein die hen nog een 7 kilometer verder opbrengt... ...waar de vette kolen, geschikt voor hooghoffens en gasproductie, kunnen worden gedolven. En dan speelden ze dus het liedje van Het Zwarte Goud. Zal ik dat even spelen? Het Zwarte Goud van onze mijnen, lokt jong en oud, diep in de schacht. Er zal voor hen, geen zon meer schijnen, want in de mijn, regeert de nacht. Gloek af, gloek af, klinkt zijn groet, gloek af, kameraad ga je goed. Dat zongen de mijnwerkers. En dat zong die oud-mijnwerker, Jean de Schutter ook. Zwart en goud. Hij uh, vertelde over de sluiting van de steenkoolmijn in Zolder. Deze dag, in 1992, ging die dicht. We gaan verder terug in de tijd. 43 jaar geleden, om precies te zijn, 1970. De Detroit Spinners. It's a shame.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 You please. you won't appreciate Organisco van de Detroit Spinners. It's a shame. Het is acht minuten voor tien, bijna zeven. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Bent u een liefhebber van Franse wijn, dames en heren... dan denkt u daar misschien zometeen heel anders over. Want uit onderzoek van de Franse Consumentenbond... blijkt dat die wijn vol zit met pesticiden. Frank Grenhout, onze man in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vol is vol? Heel erg vol, want die consumentenbond Cushwazier heeft 92 flessen ontkurkt uit heel Frankrijk, alle wijnstreken, naar het laboratorium gebracht, onderzocht en wijnen ook nog voor consumentenprijzen, tot 15 euro maar. En de conclusie, in al die flessen, 92 flessen, zaten resten van bestrijdingsmiddelen, landbouwgiven dus. Juist, en wat zijn de gevolgen van die pesticiden in de wijn? Nou ja, sommige van die stoffen die erin zitten zijn kankerverwekkend. Dat is uh, bekend. Er was één Bordeaux-wijn bij zelfs. Die had veertien soorten landbouwgif in de fles zitten. Ja, er zaten helemaal... zelfs twee verboden bestrijdingsmiddelen in de wijn. Uh, welke? <laughs> Bromopropilaat en carbendazine. Oh die. Ja, terwijl ik de vraag Klink, dat Klinkt niet slecht ik... echt nee, lekker, hè? Nee. <laughs> nee. Nou, sowieso niet. Uh, mag dat zomaar? Zijn er geen reglementen voor in Frankrijk... dat je geen pesticiden in wijn mag gebruiken... of maar in zeer beperkte, beperkte mate? Nou ja, daar beklaagt die Franse consumentenbond zich dus over. Hè. Ja, bijna alles mag namelijk. Want voor allerlei eten en drinken in Europa... bestaan er normen over de hoeveelheid pesticiden die daarin mogen zitten. Zelfs voor druiversap. Maar niet of nauwelijks voor druiversap met alcohol. Wijn dus. Daar is geen maximum voor. Er is niet vastgelegd in Europa hoeveel pesticiden maximaal daarin mogen zitten. En Cuschoisier, die organisatie, wilde toch iets kunnen meten... Hè, over hoeveel dat dan is. En die vergeleek de wijn bijvoorbeeld, die 92 fles... hebben ze vergeleken met drinkwater. Water, want daar gelden wel regels voor. Ja. Nou, van die onderzochte wijnen bevatten 58 meer gif... dan wat voor water is toegestaan. De slechtste score was opnieuw voor een Bordeaux-wijn. Net ook al de bordeaux En nu weer één bleek er 3300 keer zoveel pesticiden in de fles te hebben... als wat maximaal is toegestaan voor drinkwater. Maar goed, als je langs uh, Franse wijngaarden rijdt... dan kan dit toch niet helemaal als een verrassing komen. Want je ziet overal van die spinachtige uh, karretjes... daar tussen die uh, wijnranken doorrijden. En die zie je gewoon spuiten. Precies, het wordt volop gedaan. En het mag natuurlijk ook, daar hadden we het net over. En het is ook een soort publiek geheim natuurlijk dat het in wijn zit. Want iedereen weet dat die bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Je ziet het als je er langs rijdt, je hebt gelijk. Iedereen weet ook dat veel wijnboeren daarentegen het loodje zullen leggen als ze ermee moeten stoppen. Want, het, want dat kost te duur natuurlijk hè, als ze de hele productie moeten omgooien. En daarom wordt het onderwerp in Frankrijk een beetje weggemoffeld. We praten er niet over. Het is een omerta van de wijnboeren wordt al gezegd. Ook en dat er geen onderzoek... regels... Nou ja, dit, na dit onderzoek gaat het bolletje natuurlijk wel weer rollen. Het punt is natuurlijk, een paar jaar geleden is ook al eens zo'n onderzoek gedaan... ook door een consumentenorganisatie, want de overheid doet het natuurlijk niet. Het zijn consumentenorganisaties. Er is één keer een onderzoeker geweest, die heeft in de streek van Bordeaux... al eens dit soort onderzoek gedaan, en telkens steekt er dan een vuurtje op. Er wordt weer veel over gepraat en iedereen zegt, ach en wee, wat is het erg? En daarna hoor je er niks meer over. Juist, met andere woorden, uh, om die uh, landbouwers daar, die wijnboeren te beschermen... zal er waarschijnlijk niet zoveel gebeuren? Precies, het is de lobby van de wijnboeren, dat zegt deze organisatie ook. Dat zeggen ook Europarlementariërs. Die wijnboerenlobby is zo sterk dat de Franse overheid zich daar ook sterk voor maakt. Dus ja. niemand heeft het erover. Nou ja, het tenzij zo tenzij je in de consumentendemocratie van tegenwoordig ziet dat mensen gewoon die wijnen niet meer gaan kopen. Dan moeten ze wel, toch? Ja, nou wat je natuurlijk wel ziet is dat er een omslag komt naar biologische wijnen. Ja, ook, punt, in Frankrijk, in dit, ook in Frankrijk. Ook in Frankrijk steeds meer biologische wijnen. Alleen in dit onderzoek zijn ook biologische wijnen gemeten. En daar bleken dus ook pesticiden in te zitten. Wel met veel minder hoeveelheid. Dus niet schadelijk in ieder geval. En ook nog per ongeluk als we het zo mogen noemen. Want die biologische velden, dat is het probleem, die liggen dus naast gewone, traditionele wijnvelden. En daar wordt het gif gespoten met die wagen, zoals je net zei. Hè? Ja. Maar ja, dat gif, dat slaat natuurlijk over... ook naar het biologische wijnveld, helaas. Juist. En dat, maar mag het dan gewoon biologisch heten? dan nou, mag het wel biologisch heten... want zij zelf gebruiken geen bestrijdingsmiddelen... en ze krijgen een keurmerk. Maar met die keurmerken is ook weer niet alles precies helemaal in orde... want het zijn allemaal verschillende keurmerken... zegt die consumentenorganisatie helemaal. Dus er zou eens één strenge regelgeving... in heel Europa moeten komen. Que choisir pas de vin français... Althans, geen vin français, pas biologique. Maar zelfs de biologie is dus niet helemaal te vertrouwen. Ja, wat dan nu? Italiaanse wijn? Ik zag op Twitter, daar zit het ook in. De Italiaanse dat wijn dat ook in de Europese regels. Ja, goed. Er moet uh, maar eens actie worden ondernomen in het kader van onze gezondheid. Frank, vanuit Parijs, ik dank je zeer. Tot zo, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.